12 uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. PrEP. De pil die voorkomt dat je HIV besmet raakt... moet preventief gegeven worden aan risicogroepen. Tenminste, dat adviseerde de Gezondheidsraad vanochtend. Dat kan heel veel geïnfecteerde schelen volgens betrokkenen. Zometeen meer in de nieuws -PV. En de politie is deels aansprakelijk voor de schade die is ontstaan... door de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011. In het NOS Journaal met Lieselot Thomassen. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 zes mensen dood. Er raakte 16 mensen gewond. Contact nu met persraadsheer Martine Honé. Mevrouw Honé, wat verwijten de nabestaanden de politie? Het verwijt van de nabestaanden is, en van andere slachtoffers... dat de politie geen wapenvergunning aan Tristan van der V had mogen verlenen. Uh, zij zeggen dat de politie niet alle relevante informatie heeft meegewogen... en uh, dat de politie ook de wapenwetgeving niet goed heeft toegepast. Nee, want hij had psychische problemen en dat was bekend bij de politie. Klopt, uh, dat was niet het enige. Uh, hij was in het verleden ook betrokken geweest bij twee incidenten met een luchtbus. Uh, er was iemand met een luchtbux bedreigd en in de enkel geschoten. En in een ander geval was er met een luchtbux op auto's geschoten. Uh, dat had Van der Veen niet zelf gedaan, maar hij was daar wel bij betrokken geweest. En het was ook nog zo dat hem eerder een wapenvergunning was geweigerd. Mm -hmm. De rechtbank had eerder bepaald dat de politie niet aansprakelijk is voor drama. U vindt dus van wel...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 Die regels zijn bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van misbruik. En als er dan daadwerkelijk misbruik van het wapen wordt gemaakt uh, en er vallen doden of gewonden... dan uh, is de politie daarvoor wel aansprakelijk. Ja. Althans, voor de uh, overlijdens- en letselschade. Mm -hmm. En wat betekent dit nu, deze uitspraak? Dat betekent dat in een vervolgprocedure die dus nog moet worden gevoerd, uitgemaakt moet gaan worden, welke personen voor schadevergoeding in aanmerking komen en ook wat de omvang van de schade is. Dat is nu nog niet bepaald. U zei al, de politie is, is deels aansprakelijk... Voor, namelijk voor de letselschade en de overlijdensschade. Uh, maar u acht de politie niet volledig verantwoordelijk, hè? Waarom niet? Nee, nou, omdat het natuurlijk uh, Tristan van der Vee zelf is... die de schietpartij heeft aangericht. Dat was niet de politie. Dus de politie staat in een uh, verder verband. Uh, en dat is reden om niet alle schade aan de politie toe te rekenen. Mevrouw Honé, dank u wel. Graag gedaan. In de zorg zijn veel overbodige en bureaucratische regels. Minister Bruins voor Medische Zorg heeft net van zeven zorgsectoren lijstjes gekregen... met daarin 62 maatregelen die op korte termijn kunnen worden geschrapt. Bruins had daarom gevraagd en hij is er blij mee, zei hij tegen verslaggever Lars Geerts. Ik vind het heel mooi dat zo kort na half november... toen deze schapssessies zijn begonnen... nu al concrete resultaten liggen. En tegelijkertijd, en dat hoor ik ook aan alle tafels hier vanochtend... er is nog heel veel werk te doen. Er zijn nog heel veel beroepsgroepen die zeggen... het kan echt met minder regels... waardoor we echt patiënten beter kunnen gaan helpen in de komende jaren. Toen u de lijst doornam, wat viel u toen het meest op? Nou ja, dat het regels zijn die heel vaak niet van de overheid komen, maar van andere partijen. En ik vind ook het ook eigenlijk plezierig om te horen dat professionals zeggen... wij moeten ook naar onze eigen regels kijken en naar de regels van de verzekeraars kijken. Dus het is niet iets overheid tegen professional. Het is van alle kanten veel regels en kijken of we die regeldruk kunnen verminderen. Nou lijkt het soms wel onkruid, hè? Je schapt de 62 en er komen er weer 100 op. Hoe ga je dat tegen? Nou ja, door er lang bij te blijven. Uh, dus dit is niet iets van, nou, dat hebben we drie maanden gedaan, nu is het klaar. Ik denk dat we nog vele jaren bezig zijn om stukje bij beetje uh, langs beroepsgroepen te gaan... en kijken waar je regels kunt schrappen uh, en dan pas het bewijs te horen van de professional... Is het merkbaar beter geworden? Want dat moet het zijn: merkbaar beter voor de professional en voor de patiënt. Nou, zit er ook nog een wensenlijstje bij, zag ik onder andere de apothekers die willen heel graag dat het preferentiebeleid wordt afgeschaft. De goedkope medicijnen, zoals ze genoemd worden door de zorgverzekeraars. Zit dat erin? Nou, dat is allemaal veel te eenvoudig om dat nu eventjes overnight zo te beslissen. Maar ook in dat preferentiebeleid zit er natuurlijk weer. Heel veel regeltjes. En als je het op die manier eenvoudiger zou kunnen maken, is dat eh, dienstbaar aan allen, zou ik willen zeggen. Ik vind het wel thema's om de komende periode ook met de beroepsgroepen over in gesprek te zijn. Nee, maar zij zeggen niet regeltjes in het preferentiebeleid eruit. Nee, gewoon het hele preferentiebeleid. Het feit dat de zorgverzekeraar alleen het middel vergoedt dat het goedkoopst is, zullen we maar zeggen. Dat moet op de schop. Ja, Daarom staat zo'n vraag ook in de buitencategorie. Het gaat veel verder dan een schrapsessie. Het is het bespreken waard, maar we gaan daar nu geen afspraken over maken. Het schadefonds Geweldsmisdrijven heeft vorig jaar een recordbedrag uitgekeerd aan slachtoffers van geweld. 8200 mensen die ernstig letsel opliepen door opzettelijk geweld dienden een aanvraag in. Een kwart van de aanvragen werd afgewezen. Gemiddeld kregen mensen een kleine 4000 euro. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie de komende twee maanden vragen of daar behoefte aan is. De straling levert mogelijk een gevaar op voor de volksgezondheid. In de Amerikaanse in de staat Kansas is burgerrechtenactiviste Linda Brown overleden. Begin jaren 50 spande haar vader een zaak aan... omdat ze niet naar de witte school in de buurt mocht. Ze moest naar een zwarte school kilometers verderop. In 1954 oordeelde het Hoge Rechtshof... dat gescheiden scholen voor zwarte en witte in strijd is met de grondwet. Het NOS journaal.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 Hij heeft er bloemen gelegd bij het pand dat uitgebrand is. is. Gesproken met de gouverneur van de regio, Kimmerwo en met nabestaanden. En hij was redelijk hard in zijn oordeel. Hij, is, hij zei dat er sprake is geweest van criminele nalatigheid bij die brand. En ook van corruptie. En hij wil dan ook dat alle acties van officials moeten worden onderzocht. Want zei die ze tekenen alles voor geld. Uit onderzoek was al gebleken dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorzieningen in het pand. De nooduitgangen waren geblokkeerd en het alarmsysteem was al een week buiten gebruik. Tijdens het bezoek werd er ook gedemonstreerd. Het is een mengeling van woede, verdriet natuurlijk... en die mensen willen antwoorden. Ze, ze willen weten waarom de nooduitgangen uh, op slot zaten... Mm -hmm. waarom zelfs bioscoopzalen op slot zaten... waarom de brand zich zo snel uitbreidde. Dat willen ze allemaal weten. En ze willen natuurlijk ook laten zien dat ze kwaad zijn... en dat ze heel veel verdriet hebben. De preppil, die voorkomt dat iemand HIV oploopt bij onveilige seks, moet volgens de Gezondheidsraad preventief beschikbaar worden gesteld aan risicogroepen zoals homo's. Volgens de Raad werkt het middel goed en is het niet te duur. Wij vinden dat PrEP beschikbaar moet komen omdat het een hele goede extra aanvulling is bij andere preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld condoomgebruik. En er zijn 800 nieuwe hiv infecties in Nederland per jaar. En we denken dat dit middel een hele goede aanvulling is... om dat verder naar beneden te brengen. Het Aidsfonds vindt het advies goed nieuws. Omdat de Gezondheidsraad nu ook aangeeft dat PrEP een effectief middel is... en een belangrijk onderdeel in de preventie van HIV in Nederland. Uh, en we hopen dat de minister nu ook snel overgaat tot actie... zodat het middel beschikbaar komt voor iedereen in Nederland... die het nodig heeft om zichzelf tegen HIV te beschermen. Of de pil ook moet worden vergoed, is aan de politiek, zegt de Gezondheidsraad. De raad vindt het wel redelijk als er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Het CDA heeft na het hertellen van de stemmen... een extra zetel gekregen in de gemeenteraad van Amersfoort. Dat gaat ten koste van D66. Ook in Rijswijk verschuift de zetelverdeling na het hertellen van alle stemmen. Daar krijgt D66 te juist een zetel bij. Ten koste van de lokale partij Wij Rijswijk. In meer dan tien gemeenten wordt een deel van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw bekeken. Gisteren leidden hertellingen in Bergen op Zoom en Venraai ook al tot een andere zetelverdeling. In beide steden gaat de restzetel alsnog naar het CDA ten koste van lokale partijen.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 Er is ook verkeersinformatie. Jolanda van der Vel. Er wordt een oliespoor opgeruimd langs de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Tiel West en Knopendel daardoor ongeveer een kwartier vertraging. De rechte is dicht. Tijdens de paasdagdeals van Macro ligt het voordeel voor het oprapen. Met alleen vandaag Douwe Egberts Aroma Rood 500 gram 2,99. En op alle bed, bad en keukentextiel geldt 1 plus 1 gratis. Bekijk alle paasdagdeals op macro.nl. De Renault Talisman.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 en Patrick Zodiers. De Nieuws BV. Goedemiddag. Bijzonder goedemiddag. Waarom wordt van een nieuwe metrolijn in Parijs gezegd... dat hij de poorten van de hel openzet? Na half twee het verhaal van de Parijse Lijn 16 naar de banlieues. Maar eerst Prep. De -BV. Want als het aan de Gezondheidsraad ligt... moet de overheid dat middel aanbieden aan homo's en andere risicogroepen. Dat maakte de Gezondheidsraad vanochtend bekend. Naar verwachting kan PrEP een belangrijke rol gaan spelen... in de verdere terugdringing van HIV in Nederland. Hoe belangrijk is deze stap in de strijd tegen HIV? Wij praten erover met Mark Vermeulen van het AIDSfonds. Hij is zelf met HIV besmet. Goedemiddag, Mark Vermeulen. Goedemiddag. We worden ja vanmorgen ook al even in een nieuwsreactie op deze zender. En ook praten we met prep en arts Sebastiaan Vermeulen. Verboeket, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, Sebastian Verboeket, even in het kort. Wat is PrEP ook alweer precies? PrEP is een pil die je elke dag kan nemen of rondom de seks... om jezelf te beschermen tegen het oplopen van hiv. En u gebruikt het ook, hè? Ja, klopt. Ja. En um, dat doet u dus ook elke dag? Ja. En waarom gebruikt u het? Omdat ik mezelf graag uh, wil beschermen tegen HIV. En uh, met PrEP hoef ik me daar helemaal geen zorgen meer over te maken. Ja, en dan wordt het wat erg persoonlijk. Maar uh, mag ik vragen of u daar ook een condoom bij gebruikt? Soms, niet altijd. Ja, dus, dus daarom gebruikt u het ook? Ja. ja. Um, we praten zo meteen ook verder over, over natuurlijk... over wat dat oplevert, maar ook over de risico's. Um, nou, nou, rep de Gezondheidsraad van... dit is, dit is een belangrijk, belangrijke dag in de strijd tegen HIV in Nederland. Hoe ziet u dat? Ik denk dat het een hele belangrijke dag is... omdat uh, uh, de gezondheidsraad nu eindelijk achter ons is gaan staan... Uh, en de politiek uh, duidelijk laat weten dat uh, PREP een, een goed middel is. Ja, um, en een belangrijk signaal naar de politiek ook, zegt u? Ja, zeker, want uh, de politiek heeft de afgelopen jaren uh, um, niet van zich laten horen. En uh, uh, dat is erg jammer, want we hebben daardoor een achterstand opgelopen. Ja, meneer Vermeulen, hoe groot is hiv nog in Nederland... Nou, Er zijn ieder jaar nog 800 mensen die in Nederland een HIV-diagnose krijgen. En dat neemt de laatste paar jaren maar mondjesmaat af. Mm -hmm. En dat zijn toch 800 mensen die te horen krijgen... dat ze een, een chronische ziekte hebben de rest van hun leven... medicijnen moeten gebruiken. Uh, en dat vinden wij nog steeds een heel groot probleem. Iedere HIV-infectie is wat ons betreft één infectie te veel. Ja. U heeft het hele rapport vanmorgen al gelezen. En meneer Van Meulen. Wat, wat, wat vindt u het belangrijkste? Wat blijft het meest bij u hangen? Nou, dat de Gezondheidsraad nu ook uh, zegt dat het heel duidelijk is... dat HIV een, een essentieel onderdeel is van een HIV-preventiepakket... Dus dat je naast de condoom hebben we nu een middel wat je kunt gebruiken als individu. om jezelf te beschermen tegen HIV. Dus je kunt een condoom gebruiken, maar je kunt ook een pil slikken. En dat is eigenlijk voor de eerste keer in de HIV-epidemie. dat we naast de condoom nu een, een middel hebben wat mensen kunnen gebruiken. Ja, en even voor de helderheid: uh, prep, zo'n pil dat beschermt je alleen tegen HIV en niet tegen andere zoas. Nee, dus als je je tegen zoas wil uh, beschermen... Dan, dan zul je ook een condoom moeten gebruiken. En een condoom blijft ook een goed middel om je tegen HIV te beschermen. Maar waar het nu om gaat, is dat we uh, naast dat condoom... nu een ander middel hebben wat mensen kunnen gebruiken... en zelf over kunnen beschikken om zich te beschermen tegen een hiv besmetting. Ja. Nou begrijp ik best dat, het, dat dit... Uh, nou dat, dat Het werkt kennelijk heel goed, hè. Ik bedoel, dat blijkt uit alle studies. En toch denk ik dat heel veel luisteraars zullen afvragen... als je het je, je niet beschermt tegen zoas en je dus jezelf wel wil beschermen daartegen... dan moet je sowieso een condoom gebruiken. Dus waarom zou je dan prep gebruiken? Nou ja, dat lijkt een beetje op de discussie die we in de jaren zeventig ook rondom de anticonceptiepil hebben gehad. Waar het om gaat is dat je mensen nu een, een middel geeft wat, wat beschikbaar is, wat in het buitenland ontzettend goede resultaten laat zien. En mensen zelf kunt laten besluiten van uh, hoe ga ik me beschermen. En als ik me wil beschermen met een condoom, doe ik dat met een condoom. Dat helpt ook tegen SOA. Als ik me tegen HIV-besmetting wil beschermen met PrEP, dan is die mogelijkheid er straks ook. En als het gaat om, om HIV, dan zien we in, in andere steden in de wereld, bijvoorbeeld in San Francisco waar ze voorlopen, dat we uh, daar al een afname van nieuw hiv met wel 50 zien. Uh -huh. uh, en ik denk dat dat ook is waar de Gezondheidsraad aan refereert. Dat dit middel, als we het toevoegen aan het preventiepakket in Nederland... we echt toe kunnen naar het laatste hoofdstuk van HIV in Nederland... en een ja. geweldig resultaat kunnen gaan zien. Dus 50 afname van HIV. Um, dan, nou, dan werkt het dus heel goed, zie je tegelijkertijd ook. Want dat zou je kunnen verwachten. Een toename van andere SOA's? Nee, wat we zien in Amsterdam, daar loopt een studie... is dat uh, mensen die uh, in die studie de afgelopen jaren op PrEP zijn gestart... dat daar het aantal SOA niet, uh, niet toeneemt. En wat we zelf zien is dat, uh, omdat het als je aan PrEP begint... het heel belangrijk is dat je dat onder medische begeleiding doet... en, en vier keer per jaar wordt getest, mm -hmm. dat SOAs juist eerder gevonden worden. En we zien nu bijvoorbeeld in steden als Londen dat het aantal SOA afneemt... Uh, omdat mensen zich vaker laten testen, artsen eerder die SOA kunnen behandelen... en er dus juist minder risico is dat die SOA wordt overgedragen. Oké, okay, maar ze wordt dus wel opgelopen, maar wordt vroegtijdig gevonden, zodat je er iets aan kan doen. Ja, en dat betekent dat in die gemeenschap vervolgens... het aantal SOA ook afneemt. Ja. Uh, en dit zijn allemaal nog voorlopige studies. PREP is een relatief nieuw middel. Maar het, het idee is van, je hey, gaat zonder condoom uh, seks hebben... dat leidt tot meer SOA. We zien nu ook signalen dat juist het tegenovergestelde... het uh, geval zou kunnen zijn. Ja, want? Hoe bedoelt ze? Wat, uh... Nou, dat, dat als we mensen goed testen op SOA... en regelmatig zien ze voor die SOA behandeld worden... en er minder SOA in omloop zijn... en mensen dus ook minder vaak dat SOA oplopen. Ja. Dus bijvoorbeeld ja. in Londen zien we een afname van, van 25 van nieuwe chonoreu-infecties. Uh, omdat mensen zich vaker laten testen en okay. uh, behandeld worden. Maar neemt het, uh, uh, het gebruik van condooms af? Dat is denk ik wel wat veel mensen... Dat is, dat is ook de gehoorde kritiek van, oh jee... Dan uh, hoeft, Mensen hebben helemaal niet meer de noodzaak om een condoom te gebruiken. Zeker als u nu, wat u nu beschrijft ook nog eens. Nou, het, mensen moeten vooral zelf beschikken over hoe zij zich willen beschermen. En dat is het mooie van dit middel. Is dat het gaat over hoe, hoe richt je je eigen seksleven in. En hoe wil je je beschermen. En wat we in Amsterdam zien is dat mensen vaak PrEP gebruiken en een condoom. Maar in sommige gevallen ook ervoor kiezen om in bepaalde omstandigheden... zich alleen met PrEP te beschermen. Sebastian Verboekert, jij, jij gebruikt dus PrEP. Uh, uh, jij moet je dus ook meerdere keren laten testen. Waarom is dat? Wat, wat zijn de bijverschijnselen van PrEP dan? Ja, er is een risico dat uh, je nierfunctie wat achteruit gaat. Uh, maar dat is een heel erg klein risico en dat komt zeer zelden voor. Maar dat is wel een reden. Dat voel je niet, dus dat is wel een reden om uh, je te laten testen bij, uh, bij een dokter. Het zijn dus de, de, de nierfalen kan, maar zijn er nog andere bijverschijnselen van PrEP? Nou, er zijn wat lichte bijverschijnselen die vaak uh, weer uh, snel voorbij gaan nadat je, vlak nadat je gestart bent. Uh, ik heb daar zelf helemaal geen last van gehad. En... Uh, Oh, op de lange termijn valt dit heel erg mee. Dat schrijft de Gezondheidsraad ook in het rapport. En als je uh, HIV hebt, dan is het niet de bedoeling... dat je PrEP gaat slikken, toch? Nee, dat klopt. Dat is ook heel belangrijk om je te laten testen... Uh, op HIV voordat je start met PrEP. Omdat er een risico is mogelijk... op het ontwikkelen van een resistent virus. Maar dat kan je heel goed voorkomen... door um, ofwel netjes je PrEP te gebruiken... of uh, netjes te laten testen voordat je start. Dus het, de boodschap is... je kan niet zomaar beginnen met PrEP. Je moet je wel echt even goed laten testen. Ja, exact. En daar, daarom uh, benadrukt. Gezondheidsraad ook dat de zorg rondom PrEP, dus een urgentie heeft op dit moment. om uh, snel uh, goede zorg te, te organiseren in Nederland. Mm -hmm. ja. Nou, hadden we het net al even over de, nou ja, de, de, de, de, laten we zeggen, de, de angst die misschien sommige mensen hebben: van oh jee, dan wordt er alleen nog maar gesext zonder condoom. en dat dat dus niet terecht is, wat u zegt, uh, meneer Verboeket. Um, nou, is er ook in de homo-gemeenschap zelf kritiek op de pil, wat me wel enigszins verbaasde, want dan gaat de term prepslet rond. Um, verbaast u dat? Nou, het verbaast me niet, maar ik ben het er absoluut niet mee eens. Um, want wat ik. Ik denk dat het onderdeel ook is van um, de afgelopen jaren van heel veel campagne over uh, om het condoom te gebruiken. Mm -hmm. En dat uh, mensen daardoor uh, eigenlijk niet meer durven te praten over het feit dat soms een condoom niet gebruikt wordt. Zoals je dat ook gewoon ziet bij alle hetero's. Namelijk, heel veel vrouwen gebruiken de anticonceptiepeel of het spiraaltje als een manier om jezelf tegen zwangerschap te beschermen. Um, maar uh, bij de homo's mag dat. Niet. en dan is alleen maar het condoom het heilige middel. En dat is een beetje onrealistisch... Dus, maar het verbaast uh, me zo dat, het, dat, het, dat die kritiek ook uit de homogemeenschap zelf komt. Of, of moet ik het gewoon zo zien, die is ook maar zo divers. Ja, Zoals die, die de, heeft, de rest van de wereld. Die heeft natuurlijk wel jarenlang ook heel erg te maken gehad... met de HIV-epidemie. En daar zit veel angst. En dat is het grote het ding wat we zo vaak horen... Uh, bij de actiegroep PREP, nu waar ik ook bij zit. Dat mensen zo ontzettend bang zijn voor HIV... dat dat heel erg hun leven beïnvloedt. En er ook allerlei stigmatisering dus rondom ontstaat. En PREP is, een, is een, nu een volgende stap om daar uh, uh, vanaf te komen. Mark Vermeulen, ja, u bent van het AIDS-fonds... en we hebben het nu vooral over PrEP in Nederland... maar er zijn natuurlijk ook heel veel landen... Uh, waar de hiv epidemie veel groter is, zeker in Afrikaanse landen. Is PrEP daar ook een oplossing? Sprep uh, is daar zeker een oplossing en wordt daar al jarenlang gebruikt. Wat dat betreft lopen we als Nederland uh, toch wel echt achter op dit moment. Uh, wat we bijvoorbeeld zien is dat in Zuid-Afrika dit middel al breed wordt ingezet en het juist een hele goede aanvulling is bijvoorbeeld voor, uh, voor sekswerkers maar ook voor vrouwen. Uh, je kunt dit, deze pil gewoon nemen op het moment dat het jou goed uitkomt en je hoeft dat condoom dus niet meer te onderhandelen met, uh, met je sekspartner. En we zien dat het in Kenia gebruikt wordt, in Thailand. Uh, dus het is echt hoog tijd dat we in Nederland nu ook tot, uh, tot actie overgaan. Maar ik hoorde vandaag ook dat het middel 50 euro per maand kost. Is dat voor een gemiddelde Zuid-Afrikaan of een gemiddelde Zuid uh, Keniaan te betalen? Nee, maar die overheden daar zien dat het een slimme investering is. Dus die zorgen dat het vergoed wordt. Uh, daarmee voorkom je hiv-infecties, zorg je dat mensen gezond blijven. En dat is eigenlijk ook al twee jaar onze oproep uh, aan de Nederlandse politiek. Ga ja. dit middel nou vergoeden en ook de zorg eromheen. Ja, want dat is natuurlijk nu nog niet duidelijk. Hè? Want we hebben nu dat advies van de Gezondheidsraad. Maar dat wil nog niet zeggen... Dat uh, de pil ook wordt, wordt opgenomen in, in de zorgverzekering. Daar, daar gaat uiteindelijk de politiek over. Ja, dus vandaar ook onze oproep vandaag aan minister Bruins om nu echt snel in actie te komen. En of dat in een zorgpakket moet of met een speciale regeling, uh, dat laten we aan de minister. Maar wat, wat nu echt van belang is, dat zegt ook de Gezondheidsraad. Uh, dit is zeer urgent. We kunnen hier uh, wekelijks vijf HIV-infecties in Nederland mee voorkomen. Mm -hmm. En dat betekent dat de politiek en de minister dus echt in actie moeten komen nu. om te kijken hoe we dit middel uh, voor iedereen in Nederland die het nodig heeft, op korte termijn beschikbaar komt. En daar gaan jullie, namelijk aan, ook jullie best voor doen. Zeker, ja. Dank voor dit moment. Mark Verbeulen en Sebastiaan Verboeket. De nieuwsbv. Meer dan driekwart van de bevolking vindt dat Nederland... vluchtelingen moet opvangen die de oorlog of vervolging... hun land hebben verlaten. 8% vindt van niet en 15% staat hier neutraal tegenover. Toch zijn dat hard cijfers waar het CBS vannacht mee kwam. Want drie, en, en daarbij vond driekwart van de redactie dat we daarbij deze plaat moesten gaan draaien. 8% vond overigens van niet en 15% stond hierbij neutraal tegenover. De wereld van verschil, pluf en tyfoon. Misverstanden nu maar, het is van alle landen en van, van alle tijden. Leiden. Sterk de losse banden nu maar, plus de vellen branden nu maar, veel de scherpe randen nu maar, het blijft niet zo veranderen nu maar in een wereld van verschil.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 schiel geef elkaar de handen nu maar vergeet de misverstanden nu maar het is van alle Vindt hij nog wel vrouwelijk, Typhoon. Maar het gaat even wat minder met hem. En uh, ja, Ik weet niet, niet, niet, niet, niet, niet heel ernstigs aan de hand. Maar ik zou donderdag, ik ga er nog steeds naartoe... naar het uh, zoveeljarig bestaan van Paradiso. En daar zou hij optreden. En dan komt hij niet. Omdat hij een jaartje rust neemt. Oh. Ja, ja, zo zit het maar net. Maar hier hoorde je hem in ieder geval met, uh, met Samen met Bluf. Wereld van verschil. Het allermooiste. Ja, we vragen het iedere dag aan een prominente Nederlander. Wat is nou het allermooiste op het gebied van kunst of van cultuur? En vandaag komt het antwoord van Birgit Donker, directeur van het Fonds. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is uh, op dit moment het allermooiste? Ja, ik ben heel erg onder de indruk van een werk van Anouk Steketee. Het bestaat uit foto's en een video. En uh, het is te zien in Tent, een kunstinstelling in Rotterdam. En als je daar binnenkomt, dan is het een beetje uh, beschaduwd. De, de ruimte is beschaduwd en ook de foto's. Dat is heel mooi, maar ook uh, ja, indrukwekkend en een beetje dreigend zijn die beelden. En uh, ze heeft op die foto's laat ze vooral uh, portretten zien. Portretten van mensen, maar ook van dingen. En uh, het is ook een heel gelaagd werk. Want als je goed kijkt, zie je dat op alle foto's radio de hoofdrol speelt. Op één foto zie je een radio, als een soort portret van een radio. En op bijna alle andere foto's zie je mensen die naar de radio luisteren. Je ziet bijvoorbeeld een jongen heel intens met een t-shirt over zijn hoofd getrokken naar de radio luisteren. En ook een groep mensen die om de radio heen zitten te kijken, alsof er iets te zien is in die radio. En dan kom je bij de tweede laag van dit, uh, uh, dit mooie werk. Uh, het gaat om een soapsing in Rwanda. En um, Een soapserie gaat over twee uh, dorpen, twee rivaliserende dorpen. En zoals het gaat in een soapserie gaat het natuurlijk ook over liefde. En een jongen en een meisje uit die twee dorpen. Maar het gaat ook over uh, schurken en helden en over verzoening. En wat is nou zo bijzonder aan deze soapserie in Rwanda... waar echt heel veel mensen uh, wekelijks naar luisteren? Het is te horen op dezelfde frequentie... waar uh, in 1994 echt werd opgezet tot uh, haat. Want Rwanda, dat is in ons aller geheugen... Althans, dat van mij gegrift. Omdat in 1994 een hele erge burgeroorlog uitbrak tussen de Hutus en de Tutsis. Er zijn honderdduizenden mensen vermoord. En de radio die zette toen aan tot haat. En uh, tien jaar later hebben ze bedacht van ja, we moeten iets doen om juist die verzoening mensen weer bij elkaar te brengen. Want dat heeft zulke diepe sporen in de bevolking achtergelaten. En ze zijn juist op die radiofrequentie uh, die soapserie begonnen. En um, dat werk van Anne Steketee, dat heet dan ook Love Radio. Dat wil laten zien dat je dus van haat naar liefde kan komen. Dus van dat opzwepende naar verzoening. En dat vind ik ook een heel mooi, mooie laag in haar werk. Dat ze ook de macht van de radio uh, laat zien. Dat is op dit medium ook uh, goed om dat te zeggen. Dat radio is nog steeds heel invloedrijk. Het kan mensen aanzetten tot bepaalde gedachten. Maar het kan ook aanzetten tot, ja, wees geen volger. En uh, blijf zelf denken. Dus dat vind ik ja, heel erg mooi in dit werk. Die portretten zijn ook heel erg mooi. Het is heel Rembrandtesk met de spel van licht en donker. Maar daarnaast is ook die laag die daaronder zit... en die vraag, kan verbeelding tot een nieuwe samenleving uh, leiden? Kan uh, ja, de, dus kunst en kan uh, de, de, de verbeelding aan de macht... mensen nader tot elkaar brengen? En het is nog uh, maar kort te zien, dus ik zou iedereen willen aanraden... ga naar Tent in Rotterdam om Love Radio van Anouk Steketee te bekijken. Mooi, dankjewel. Birgit Donker. Echt? NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De Nieuws BV. Een metrolijn die in 2024 klaar moet zijn... zorgt nu al voor veel onrust in Parijs. We horen zo onder andere van Parijs naar Wilfred de Bruin... wat die angst is. En we horen nu even van Najib Amhali wat een metro is... voor iedereen die niet in een grote stad woont. Ik zit in een metro onder de grond. Ja, ik moet het erbij vertellen. Ja, ik speel op plek in het land, jongen, dan vertel ik dit verhaal... en dan hoor ik heel zachtjes in de zaal. Metro? Wat zegt hij nou? Metro, Herman, dat is in Amsterdam onder de grond. Ja, maar dat hebben we hier toch niet? Nee, maar daarom vertelt hij erover. Hoor, oh, hoef ik allemaal niet te weten. Als we het hier in het dorp niet hebben, hoef ik niks van die metro's te weten. NTO Radio 1.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 Mark Zuckerberg wil geen vragen beantwoorden in het Britse lagerhuis over de zaak waarbij gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers in handen kwamen van het Britse bedrijf Cambridge Analytica, dat destijds werkte voor presidentskandidaat Trump. Facebook schrijft in een brief dat er een andere topman komt. De politie is deels aansprakelijk voor de schietpartij... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot zeven jaar geleden zes mensen dood... en verwondde er zestien. Hij had psychische problemen. Het Hof vindt dat de politie beter had moeten onderzoeken... of hij wel een wapenvergunning mocht krijgen. En tegen de bemanningsleden en de eigenaar van een urker viskotter... waarin vorig jaar een grote partij cocaïne werd aangetroffen... zijn celstraffen tot zes jaar geëist. De hoofdverdachte is een man uit Montenegro... die speciaal aan boord kwam van het schip om de drugs op zee op te pikken. Tegen de eigenaar van de kotter is drie jaar geëist. Gaan we naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Een vrachtwagen met pech. Bij knopen Terbrechtseplein vijf minuten vertraging. De rechterreishok is dicht. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Die is vandaag, Marcel van Roosmalen. Het duistere gezicht van de democratie lachte ons gisteren vanaf diverse websites toe. Het domme, kale hoofd van Henk Bres bleek met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Den Haag. Geert Wilders en nog 1801 anderen vonden een man die vroeger in het bos homo's in elkaar sloeg. en in totaal 18 maanden in de gevangenis zat wegens vechten, vernielen en inbraak. geschikt om het volk te vertegenwoordigen. Na zijn verkiezing begon Henk Bres in eerste instantie meteen beleid te maken. Hij lag met zijn dikke reet in zijn huispak op de witte bank van zijn huiskamer en tetterde tegen cameraploegen wat het Haagse volk allemaal wil. Henk Bres denkt dat hij met één zetel namens iedereen spreekt. Een paar uur later was hij gedraaid. Dat wil zeggen, hij lag nog steeds met zijn dikke reet op de bank, maar verkondigde dat hij toch maar niet de gemeenteraad in ging. Want geen zin om dingen te lezen en om zich met onderwerpen te bemoeien waar hij geen verstand van heeft. Dat was ondanks gedane belofte volgens Henk Bress geen verkiezingsbedrog... want Henk Bress wordt fractievertegenwoordiger van de PVV... een functie die ze speciaal voor hem hebben verzonnen. Ze van de PVV hadden Henk wijsgemaakt dat hij door zijn zetel op te geven... meer invloed kan uitoefenen. Henk snapt niet dat dit onzin is en was enthousiast dat hij de kans krijgt... om in achterkamertjes te praten over dingen die leven onder het volk. Zo wil hij opvanghuizen voor mishandelde dieren. Zoiets bestaat al, het heet asiel... Maar Henk is ook tegen asiel. Nederland is vol, de grenzen moeten dicht, behalve voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Alle moslims moeten hun bek houden, want dat zijn terroristen. En pedofielen moeten in elkaar worden geslagen. En Henk is ook tegen kanker. Daarom zegt hij de hele tijd tyfus en tering. Ik heb geen woorden voor de domheid en het bord voor de kop van Henk Bres. Dus ik zocht het in vergelijkingen. Eten dat op Henk Bres lijkt. Fried aardappel, gebakken aardappel, aardappel anders, blindevink, slavink, worst, stuk vlees, gebakken ei, gekookt ei, rottend ei, pap, pannenkoek, reuzel. Groenten die op Henk lijkt, lijken, broccoli, bloemkool, zuurkool, boerenkool. Natuur die op Henk Bres lijkt, modderpoel, stok, boomstronk, grind, oostvaardersplassen, moeras, regenbuis, stront. Dieren die op Henk Bres lijken, olifant, nelpaard, stinkdier, eend, gans, hond, varken, geit, bok, Donald Duck, Goofy. Voorwerpen die op Henk Bres lijken. Doos, deur, stoel, tafel, bank, strijkijzer, stekkerdoos, hamer, honkbalknuppel, bal, prullenbak, koekenpan. Henk Bres is de bodem van de pizza, het putje van de gootsteen, de puisten in je gezicht en de etalagehoer van de PVV. Het doet niks, kan niks, laat zich naaien, maar heeft wel een grote mel. Je krijgt wat je ziet, meer dan 100 kilo domheid in een joggingbroek. Bij de VARA, voorloper van BNN-VARA, zullen ze zich nog wel eens... achter de oren krabben dat uitgerekend zij het waren... die dit wezen ja. grootgemaakt hebben. Henk Bres veroverde als FC Den Haag hooligan een plaatsje in het Lagerhuis. Het programma van Marcel van Dam en Paul Witteman. En mocht daar zijn mening geven over alles. Leuk om dat soort mensen ook eens aan het woord te laten, was de gedachte. Toen iedereen was uitgelachen, hielden we er Henk Bres als nageboorte aan over. Marcel van Roosmalen, dank u wel. Graag gedaan. Dank u Nieuws via de NOS dan. FC Twente ontsloeg gisteren trainer Gertjan Verbeek. Het is al de tweede keer dit seizoen dat de leiding van de hekkensluiter... in de Eredivisie ingrijpt. Want in oktober werd René Haken al de laan uitgestuurd. Nou, vandaag kwam de toelichting op het ontslag van Verbeek. Jan van Hals, die een stapje terug heeft gedaan als technisch directeur... maar wel aanblijft als financieel directeur, gaf tekst en uitleg. Als de resultaten slecht zijn, dan krijg je al dat uh, gezeur en geroezemoes. En uh, ja, wij vonden met elkaar, uh, jongens, laten we bij elkaar blijven. Focus op, uh, uh, op rust en, uh, en uh, zorgen dat die resultaten beter worden. Nou ja, dan uh, heb je het over die krachtenvelden. Die uh, dit weekend plaatsgevonden. De RVC en Stichtingsbestuur hebben allerlei gesprekken gevoerd. Uh, met spelers? Ja, nou maar heel breed. Heel breed geloof ik. Ik weet niet eens met wie. En uh, uiteindelijk was daar uh, uh, ja, de, de conclusie: uh, van, uh, ja, dat er uh, toch te weinig draagvlak was en uh, dat het toch te broos was. Nou ja, dat, en dat is altijd zo natuurlijk. Hè. Als resultaten slecht zijn, dan krijg je altijd groezemoes, wat ik net al zei. Maar dus. nou, voor de duidelijkheid, daar stond jij niet achter. Jij had nog steeds gewild dat Verbeek was gebleven. Nou, ik vond het, uh, ik vond het belangrijk, en dat hebben we ook afgesproken... om, uh, om uh, wat dat betreft rust te bewaren. Maar ja, dat heb je niet altijd meer in de hand. Dus nou, uh, is dat is de algemene conclusie van... Uh, nou, we nemen afscheid van, uh, van Geetje aan Verbeek. Nou, Dat heeft natuurlijk ook consequenties voor mijn positie. Hè. Dan, uh, uh, dan moet je mij ook wegsturen. Maar daarentegen heeft de RVC gevraagd van, uh, en de stichtingbestuurder ook... Van, nou, jij moet blijven. Want, uh, uh, en dan... Als commercieel directeur? Ja, als commercieel directeur, maar met name ook om uh, stabiliteit in de directie te krijgen. Maar sta je erachter? Ik bedoel, uh, had je niet dat technisch directeurschap willen behouden? Nou, daar zat ik helemaal niet zo erg op. En daar waren we toch al uh, uh, over aan het, aan het praten en over het nadenken. Alleen ja, door de waan van de dag uh, was er nog niet echt de focus op. Maar dat komt nu in, in, in de versnelling terecht natuurlijk. Dus, uh... Als je nog eens terugkijkt, het begon allemaal met het ontslag van Haken. Toen ging het dan niet eens zo heel slecht. Uh, ja, daar zijn dan toch wel verkeerde keuzes gemaakt. Ook, ook door jou heb je daar spijt van hoe dat nu allemaal gegaan is. Ja, in Twente noemen is dat een, een koer in de kont kijken. En uh, ja, wij, uh, de resultaten, uh, en dat blijkt ook wel, uh, dat, uh, dat uh, uiteindelijk jammerlijk uh, dat de resultaten slecht zijn gebleven. Maar die waren toen ook uh, matig. En we hebben een, een verandering uh, aan willen brengen. Enerzijds op het veld, anderzijds ook in de organisatie. Daarom ook uh, geert van Verbeek die daar heel veel ervaring in heeft. En uh, nou, hij heeft ook heel vaak in de organisatie de vinger op de zere plek gelegd. Soms wat onorthodox, maar dat weet je bij Gert-Jan. Maar wat dat betreft heeft hij wel dingen in gang gezet. Heb jij überhaupt nog overwogen dat je ook die commerciële functie neer zal leggen? Dat je dit zo persoonlijk aantrekt dat je het gevoel had, ik ben nu klaar bij Twente, nu moet ik ook gaan? Ja, uiteraard. want Dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar de RVC heeft dus gevraagd van blijf. We hebben belang bij stabiliteit in de directie, dus... Nou ja, daar heb ik in toegestemd. Dus ook volgend seizoen ben jij hier commercieel directeur? Bij S.W. Twente is uh, elke dag is, uh, is, uh, weer een verrassing. Dus uh, dat, weet je niet. Dat, dat weet je niet. Kijk, een, een club in paniek. Daar gaan krachtenvelden spelen. Dus dat weet je niet. Uh, ja, tot slot. Uh, nog zes wedstrijden. Geloof jij er nog steeds in? Ondanks het nu, of, of juist nu, nu er zoveel paniek is en zoveel onrust? Ja, dat moet je altijd houden. Anders kan je wel stoppen. Dus uh, uh, ja, uh, Na komend weekend zijn er nog vijf wedstrijden. En het zal heel spannend worden. We moeten vol, uh, vol gas geven. En, uh, nou, dat is aan de spelers en, uh, en de technische staf. Joor, de commercieel directeur Jan van Halst van FC Twente... in gesprek met NOS-verslaggever Martin Vriesema. <totstikkel> something cumberland gonna get lonesome when you get out to cumberland stay in the city boy winter is a wonderland they all mean well i will remember them oh boy gotta get yourself back to the country now country now oh boy gotta get yourself back to the country now Wander through the hollow, honey. wander through the glen. Maybe with fiddleheads, we're copperheads, of moccasins. Build a little cabin, honey. Throw a wind window in. Watch the breeze blow through the hickories and evergreens. Oh, boy, gotta get yourself back to the country now, country now. Oh, boy, gotta get yourself back to the country now. If you get there before I do, tell everybody I'm a comin' too. Pretty ghost, prettiest it's ever been, wild as a weed, sweeter than a man, and I ain't a handsome man. But I bet you take me as a man, man, yeah. But I bet you lives in Cumberland, oh boy, gotta get yourself back to the country now. Country now, oh boy, gotta get yourself back to the country now. So, before you start talking about the wonders of the world again, the Taj Mahal, the great walk, places that I've never been, take a little drive, take a little trip to heaven, and wonder for a while if it's paradise or Cumberland, oh boy. Back to the country now, country now. Oh boy, gotta get yourself back to the country now. Oh boy, gotta get yourself back to the country now, to the country now. Oh boy, gotta get yourself back to the country now. Ik heb hem net ontdekt op Spotify. deze is meneer Josh Ritter. In december was hij nog in Nederland. Ik vind hem wel leuk. Amerikaanse singer-songwriter, maar hij is ook nog een verdienstelijke romanschrijver, onder andere over de eerste wereldoorlog schrijft hij boeken. Mooi. Josh Ritter, Cumberland. De nieuwsbv. Veel Parijzenaren vrezen dat in het jaar 2024... de poorten naar de hel in hun stad worden geopend. In dat jaar gaat namelijk de nieuwe metrolijn 16 rijden. En de metro rijdt van Saint-Denis naar in Noord-Parijs... dwars door de banlieus in Oost-Parijs... en dat leidt bij de bewoners in de binnenstad nu al tot grote ophef. La future ligne 16 oh, du metro oh, Parisien... Oh. Qualifié de ligne de l'enfer par les Franciliens. Que les réactions horrifiées des Franciliens ont inondé les réseaux sociaux. De ligne de l'enfer, de parcours de survie ou encore de destination finale. Ik zal het even vertalen. De Parijzenaren zijn namelijk doodsbang voor lijn 16. Ze noemen het de lijn naar de hel. Het overlevingsparcours wordt ook wel gezegd. En de ultieme eindbestemming. Ja, dat zijn nogal woorden. Hier in de studio zit Luc Sloten, onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Jij woonde voor je onderzoek lange tijd in de banlieus. Welkom. En vanuit Parijs, Frankrijk-kenner Wilfred de Bruin, ook goedemiddag. Goedemiddag. Wilfred, om bij jou even te beginnen. Die Parijzenaren die zich zorgen maken, dat zijn de mensen die in de ja, peri periferiek wonen. Hè? Moet ik op mijn beste Frans zeggen. De binnenring. <laughs> Waarom maken die Parijzenaren zich zo'n zorgen? Uh, nou, zoals je net hoorde in het uh, geluidsfragment... inderdaad, het lijn van de hel... de buurten waar die nieuwe metrolijn doorheen gaat rijden... staan inderdaad ongelooflijk slecht bekend. De meeste parijzenaren zullen heel weinig daar komen... want het is nu slecht bereikbaar en we vinden het allemaal doodeng. En de angst is, waarbij sommigen, dat de criminaliteit, de ellende die zich nu concentreert in die buurten... veel meer naar Parijs zal komen. Maar vooral spreekt eruit een complete onbekendheid... en een grote angst voor, ja, ik moet het toch ghetto's noemen. Luc is wetenschapper, weet daar meer van dan ik. Maar wij vanuit de binnenstad kijken naar als het inderdaad no-go-zones totaal. Kijk jij er ook zo naar? Nou, ik ken het ook niet zo goed. Ik heb er gefilmd met de VPRO. En ik moet zeggen, een camera meenemen in die buurten is altijd een slecht idee. We hebben het van de week ook weer gezien. Hè? Na de aanslag op vrijdag in, uh, in Carcassonne, in het zuiden van Parijs... wilden journalisten naar het buurtje. Ook een soort ghetto, een uh, sociale woningbouwproject bij Carcassonne. En de journalisten werden er allemaal uitgeslagen met stenen en stokken... door de ja, rondhangende jongeren. Vaak zijn dat uh, mensen die uh, werken voor lokale drugsdealers... en geen pottenkijkers willen. Kijk naar de cijfers, ja, ik, ben er, ja, ik vind het politiek een heel goed idee... dat deze grote stad Parijs, waarvan maar 2 miljoen mensen binnen die ring wonen... en officieel Parijzenaar zijn, maar eigenlijk zijn we natuurlijk met 8, 9 miljoen. En die mensen hebben ook recht op goed transport, toegang, et cetera. En dus het minste wat je kunt doen, is zorgen dat die voorzieningen in orde zijn voor die mensen. Dat lijkt me al een hele belangrijke stap. Dus ik vind het ook eng, maar ik vind het wel een goed idee. Dus politiek vind je het een goed idee, maar als mens vind je het best wel spannend. Ja, ik woon zelf alleen van die metrolijnen die verlengd ja. gaat worden. Dus die gaat nu toch in de stad, die gaat straks veel verder lopen. Nogmaals, ik ben daarvoor, ik ben links, ik vind dat een uitstekend idee. Ik geef maar, het al meteen. Angst uh, maar is ik een programma geen hè? En het wordt ook super druk op mijn lijn, jij jammer bent genoeg. bent niet maar. de enige die, die angstig was, maar er zijn mensen die, die vinden het nog veel enger. Want Luc, de reacties online waren absoluut niet mals. Waar, waar schrok jij het meeste van? Nou ja, Van alle afbeeldingen van uh, wapens, explosies, tanks zag ik voorbij komen. Die uh, banlieus worden eigenlijk afgebeeld als extreem gevaarlijk. Uh, en de mensen die daar wonen uh, als uh, weggezet als crimineel tuig. Ook af en toe gaat het gepaard met racistische opmerkingen. En in de, in, uh, de periode dat ik onderzoek deed in La Courneuve... een van de uh, stations op de Nieuwe Metrolijn... sprak ik met een aantal jongeren en zij hadden het... Eigenlijk over een dubbele vorm van discriminatie. Eén op basis van uh, huidskleurafkomst. En twee op basis van de postcode van de wijk waar ze, waar ze wonen. Ja. En ik denk eigenlijk dat je in die tweets die nu uh, uh, ontstaan zijn na de aankondiging van die nieuwe metrolijn die dubbele discriminatie goed zat ja. terugziet. Moet je even voorlezen, een paar van die tweets. Die heb ik hier niet uh, paraat. Oh, uh, zal ik ze dan even <laughs> voorlezen? Ja. Voorlezen. Ja. Nou ja, ik zal er eens even drie ja. voorlezen. Uh, ja. uh, van de, de eerste is... Ik hoop dat ze speciale wagons voor vrouwen hebben. Anders overleven zij de rit sowieso niet. Ja. Deze vond ik ook echt uh, zeer schokkend. De trein naar Auschwitz was nog minder gevaarlijk. Ja. En de rit overleven lijkt mij mission impossible. Ja. Komt er ook Wacht, veel voor nog? Op, Wat wil je toevoegen, Wilfred? Ja, de meeste meest schokkeerde was... Het was dan bedoeld om grappig te zijn. Ja, uh, als je nu zelfmoord wilt plegen... hoef je niet meer voor de trein of de metro te springen. Je gaat gewoon in die zitten. zitten. Ja, dat laat wel zien hoe we over die mensen denken. Ja. Maar Luc, komt er ook veel weerwoord uh, of reactie op deze tweet? Ja, er zijn wel lokale politici die ook meedoen in, uh, in, het, uh, in de ophef hm. over, uh, op Twitter. Uh, en die eigenlijk een ander geluid willen laten horen. Maar dat, dat stigmatiserende beeld van die... Uh, van die banlieus, dat is, die stem is veel sterker Maar, Luc, maar je, je hebt jij, jij hebt er gewoond. Ja. Ja. Dus ja, precies. we ja. ons uit uh, ja, ik de Ik heb in Lacronneuf uh, La een uh, aantal maanden gewoond. En ik kan, het, ik, kan, ik kan het op twee manieren beschrijven. Ik kan vertellen over de drugshandel die ik zag. Ik kan vertellen dat ik af en toe een brandende auto zag. Ik kan vertellen over de geweldsepisodes. Maar ik kan ook vertellen over dat er een winkelcentrum is. Dat mensen elkaar ontmoeten op het dorpsplein. Dat er muziekavonden worden uh, georganiseerd. Nee, maar wat je ons moet vertellen, is, of tenminste de vraag als je die kan beantwoorden... zijn de zorgen van de binnenstadbewoners terecht? Nu dat ja, die, zijn, die, die lijn wordt aangelegd. Er zijn op die lijn... Die voorstedelijke problematiek die speelt al sinds de jaren tachtig. En er zijn op die lijn een aantal iconische plekken... die symbool staan eigenlijk voor die voorstedelijke crisis... waardoor de jaren heen geweldsepisodes zijn geweest. Alleen, het merendeel van de tijd, dat ik ook in La Courneuve was... gebeurt er eigenlijk helemaal niks, is er niks aan de hand. Het is een rustige wijk, normale wijk. Toch kleven die geweldsepisodes uh, het sterkst aan, aan, aan die wijk... en aan de, aan de inwoners van die wijk... tot grote frustratie van de mensen die er wonen. Maar wat bedoel je met geweldsepisodes? Wat, wat gebeurde er nou, dan? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de, we kennen allemaal de grote rellen, de autobranden... en nou ja. die ontstaan vaak naar, na, na een incident met de politie... waarbij een jongere betrokken is... Ernstig mishandeld wordt of om het leven komt. Mm -hmm. Ontstaat mist over wat er nou precies is gebeurd. Politie ontkent: wij hebben hier niks mee te maken. We hebben niks gedaan. Uh, jongeren uit de wijken zeggen: dit is wel degelijk met opzet gedaan. De politie discrimineert ons. En vervolgens gingen die auto's in de fik. En, uh, ja. Nou ja, maar maar dan, dan is de verwachting kennelijk van die binnenstadsbewoners dat dat geweld ook op het centrum inkomt. Nou ja, is als je, dat, uh, nou ja, ligt dat voor de hand? Dat, dat denk ik eigenlijk niet. Want als je kijkt naar die autobranden, dan zie je dat die voornamelijk plaatsvinden in de eigen wijk... aan de voet van het eigen flatgebouw. En dat fascineerde me ook. Ik dacht, waarom gaan die jongeren niet naar de rijke delen van Parijs? En om iemand daar... anders zo'n auto ja. te stellen in plaats ja. van je buurvrouw. Ja. Ja, en als dat je zou eigen... ik ook doen. ja Als je je eigen wijk in brand steekt, dan wordt de situatie alleen maar slechter. Ja. Maar ik sprak met een aantal jongens die, die mee hadden gedaan met die rellen... en die zeiden, het heeft eigenlijk meer een praktische uh, reden... dat we in onze eigen wijk blijven. Dat er geen metro komt. Is geen metro, nee, Hey, nou, het is moeilijk om naar Parijs te gaan, maar de kans ja. dat je gepakt wordt... als je eerst nog een lange reis moet uh, afleggen, is veel groter. Ja. In je eigen wijk ken je de weg, weet je precies waar je moet stoppen... Ja. kun je even op toneel verschijnen, iets doen wat niet mag. Mm -hmm. Als het te heet onder je voeten wordt, kun je weer snel terug naar binnen. Ja. Ja, maar Wilfred, waar maak jij nou eigenlijk druk om? Want ja, die, die, die, eigenlijk gaat die nieuwe metrolijn dus eigenlijk langs het oosten... door de, de brandhaarden, de banlieus dus. En dan gaat ja. hij naar een, een Noord-Parijs, naar Saint-Denis. De, dus hij gaat toch helemaal niet uh, naar het centrum van van, van, van jouw stad... Nou, nogmaals, ik maak me niet druk om dat die mensen eventueel hier naartoe komen. Dat doen ze trouwens al met de ROR en dat is een goed recht en dat is prima. Uh, maar deze metrolijn is natuurlijk zeker voor bedoeld dat mensen makkelijk van waar ze wonen de stad in kunnen en naar andere ambagneus komen, want er zijn doorverbindingen met andere metrolijnen. Uh, dus ik maak me zeker niet druk over dat die mensen goede metrovoorzieningen krijgen. Ik denk dat het zelfs heel belangrijk is, willen we al die problemen die Luc terecht zo beschrijft uh, aanpakken. Toen ik ging filmen daar moet ik wel zeggen, toen was ik in de banlieue En het ziet er over het algemeen vrij netjes uit. Vletgebouwen zijn geschilderd, er zijn zwembaden, bibliotheken, etc. En je denkt dan, maar wat is er dan het grote probleem hier? Dat zit natuurlijk achter die deuren. Met de discriminatie, al zo genoemd. Er is enorme hooggeloge werkeloosheid. Uh, en er is een veel dieper probleem, denk ik. Uh, en dat is dat ondanks de mooie slogan van dit land, vrijheid, gelijkheid, broederschap, cultureel gezien, het enorm moeilijk is om erbij te horen. Binnen te komen... in de plekken die er doen, een goede carrière opbouwen. En natuurlijk moet er geïnvesteerd worden... in die metrolijnen, maar het echte probleem zit er, denk ik, in... dat al die jongeren daar, in die rottige positie... een plek moeten krijgen uh, en zien te veroveren. En dat hm. zal niet meevallen als je kijkt naar de afstanden... hier tussen elite en dus het volk in die voorsteden. Hm. Die is enorm, enorm. Maar goed, die collegeerd. afstand wordt daar... kleiner door deze metro. Want ja, ja, dan moet je... Die fysieke afstand wordt kleiner. de ja. fysieke afstand wordt kleiner... En dat dat is een goede zaak. Maar daarna moeten we wel iets anders proberen. Want er moet je kijken naar opleidingsniveau. Er moet veel meer openheid hier in de hogere elite komen. Ja, en die jongens en meiden daar zullen die ingewikkelde codes van de hogere Franse samenleving moeten gaan leren. Anders wordt het nooit wat meer. Ja. Uh, Luc, door deze metrolijn is het mogelijk dat de wijken veranderen? Nou ja, ik denk wat Wilfred net ook al zei, dat, dat in ieder geval die fysieke verbinding dat dat een eerste stap is. Het brengt werk en scholing fysiek dichterbij. Maar wat Wilfred net ook al zei, is dat die mentale afstand ook een groot probleem is. Als ik kijk naar La Courneuve... dat die wijk waar ik woonde, die is eigenlijk al heel goed aangesloten op het openbaar vervoer daar eindigt al een metrolijn. Lijn 7 is goed bereikbaar met de tram en met de trein. Toch hebben jongeren het gevoel dat ze in een andere wereld wonen en op het moment dat ze naar Parijs gaan dat ze eigenlijk een soort van ja. grenscontrole over hebben. Maar moeten. helpt het niet ook als het dat zie je in heel Nederland ook gebeuren in die oude wijken waar eerst niemand wil wonen op een gegeven moment gaan de studenten daar wonen en dan verandert het een beetje en dan komen er ook start-ups en dan komt er meer werk. Nou, nou Dat zie je nu ook al en daar klagen sommige bewoners ook over dat de armoede eigenlijk uh, verder de stad uit wordt gedrukt en nog verder naar de randen van de stad gaat. En uh, dat bijvoorbeeld een, een banlieue als Lacourneuf, dat daar nu de mensen die uh, geen geld meer hebben om in het centrum van Parijs te wonen... dat die daar nu gaan wonen. Ja, ja. de gentrificatie. Zeker. Ja. Dus er is van alles aan de hand, maar we kunnen het allemaal gaan volgen. Hè? Want vanaf uh, uh, 2024 rijdt daar een uh, prachtige nieuwe metro, als het goed is. Uh, Metrolijn uh, 16. Ik dank uh, Luc Sloter, onderzoeker en verbonden aan de Universiteit van Utrecht... en natuurlijk ook Frankrijk-kenner Wilfred de Bruin. Graag gedaan. Tot je. Ja, tijd om te wedden hier aan tafel. Eerst even terug naar gisteravond. Naar de ontmoeting tussen de voorzitter van de Europese Commissie Juncker... en de Turkse president Erdogan. De vraag was of de notoire knuffelaar Juncker... de Turkse president tot een knuffel zou verleiden. Nou. nou, Patrick, jij wedt hierover met Xander van der Wulp. Ik denk dus dat Juncker het probeert... En Erdogan het afhoudt om ook te laten zien dat hij helemaal niet zit te springen om die uh, goede band met uh, Europa te nou, Ik denk het uh, helemaal anders natuurlijk. Het is ja? weddenschap, dus er wordt één grote dat... knuffel. Betaald. Ja, dat denk ik. Ik ja. denk dat Erdogan om de nek van Juncker ja. vliegt. Nou, onze stagiair heeft, uh, heeft de beelden bestudeerd. Er is een moment dat Juncker Erdogan naar de persconferentie begeleidt. en even zijn arm aanraakt. En er is een foto waarop uh, Tusk, Erdogan en Juncker elkaars handen vasthouden. En Juncker heeft daar zelfs bij allebei de handen van Erdogan vast. Maar werd er ook geknuffeld? Was er een poging tot knuffelen? Nee, dat kan je eigenlijk niet zeggen. Dus wij beslissen dat de weddenschap ja, eigenlijk onbeslist eindigt. Nou, Patrick. ik heb wel met Sander van der Wulp geknuffeld. Telt oh, dat ook? Ja, telt ook. <laughs> Mooi. Goed, dan naar vandaag. Een schrijnend verhaal op de voorpagina van De Telegraaf. Bertus Nossens werd twee weken voor hij 50 jaar in dienst was door PostNL met pensioen gestuurd. Hij had nog twee weken nodig, nog twee weken had hij mogen, mogen werken... en had hij wellicht een leuke vergoeding gekregen... voor 50 jaar noeste arbeid bij de PTT, bij PostNL... hoe, die, hoe dat bedrijf ook maar in die jaren heeft geheten. Nu werd hij afgescheept met een velletje postzegels... en een etentje met de collega's. Maar dat was voor Bertus niet eens het ergste. Als ik het gezien had, dan had ik gezegd... daar nou hoort maar ergens waar de zon niet schijnt, Dan gaan we er me lekker mee vlossen. Een postzegelvelletje, kom op. Haar man kwam na zijn laatste werkdag bij Post.nl thuis met dit presentje. Ik had niet meer verwacht, maar wel in ieder geval. Uh, ja, dat de mensen toch eventjes met een handdruk. je kan me bedanken voor het, voor het geleverde werk. In die last, in, of in die 50 jaar zeg maar. Ja, goedemiddag, reclameman en merkendeskundige Charles Borremans. Goedemiddag. Niet eens een persoonlijk bedankje, een bloemetje. Het afscheid ging gewoon per brief. Wat vind je daar nou van? Wat zegt dit over Post.nl? Nou ja, dit is natuurlijk onsympathiek. Het is een heel groot bedrijf. Het, als ik, ik heb even gegoogeld op PostNL en dan noemen ze zichzelf de dienstverlener in post- en logistiek. Dus je bent vooral een dienstverlener, je bent dienstvaardig. Ja, en dan vind ik ook dat je wel op een iets vriendelijke manier... mag omgaan met je oud-medewerkers. Het zal allemaal wel formeel kloppen. Maar ik geloof ook dat er nog zoiets is als een informeel gedrag. En uh, ja, ik denk dat PostNL er goed aan had gedaan... om de man toch iets meer na 50 jaar, bijna 50 jaar... in het zonnetje te zetten. Ja, u ja. bent merkendeskundige. Uh, dit staat dan op de voorpagina van de Telegraaf. Hoe schadelijk is dit voor het... Image van PostNL. Nou, je wil natuurlijk nooit op zo'n manier... Uh, op de voorpagina van de Telegraaf staan. Uh, PostNL, uh, de dienstverlening... daar valt ook nog wel eens wat over te zeggen. Ik heb een paar maanden geleden zelf het mee mogen maken... met rouw uh, rouwkaarten die niet aan zijn gekomen... of dat veel te laat zijn aangekomen. Dus je wordt toch echt wel bekeken. Uh, uh, er zijn natuurlijk ook concurrenten nu... die, uh, die de taken van PostNL kunnen overnemen. Dus je gaat dat misschien ook eens een keer overwegen. Dus je wil altijd goed voor de dag komen... En... Mm. Dit is natuurlijk niet echt iets wat, uh, ja, je... leiden is misschien een ja. groot woord... maar het is wel heel onsympathiek. Maar mensen gaan toch niet overstappen? Ik bedoel, ga jij overstappen naar een andere bezorgdienst vanwege die kaarten? Nou, je kunt, uh, je kunt tegenwoordig ook naar heel andere partijen gaan. De dus, uh, DHL en Centen mm. noemt allemaal op, die, uh, die willen ook ja, heel dat, graag... Dat kan het kan wel, maar ik vraag me af of mensen het doen, zeg maar. Ja, dat, ik denk dat dat wel gebeurt, want anders zouden die bedrijven nu niet kunnen bestaan. Dus er zijn talloze uh, bedrijven en, en particulieren die gebruik maken van de dienstverlening van de concurrerende partijen. Nou ja, Tijd om te gaan wedden, daar draait het allemaal om. Uh, Charles, denk jij dat Post.nl op zeer korte termijn, dan bedoelen we in ieder geval voor morgen 1 uur, zal reageren met op zijn minst een excuus en bloemen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En, althans, ik zou het doen. En het is een kleine moeite. Uh, ik denk dat de man heel blij wordt met uh, En zijn vrouw ook met de mooie bosbloemen. En misschien toch nog die taart waar ze nog recht op hadden. En uh, ik zou dat gewoon heel snel goed maken. En uh, nou ja, daar praat hier niemand meer over. Wij denken van niet, Patrick. Post.nl <laughs> is een koppig bedrijf. maar <laughs> ja. ja. nee, nou, ik ja, denk dus, dat ze denken. Ja, ik, Post.nl dat... is natuurlijk wel van de, van de kaartjes naar elkaar stu toe sturen. Ja, dus ja. die willen natuurlijk uh, ja. verbinden. En het zou heel makkelijk voor Post.nl zijn om een pakketje te sturen. Want daar, ja, ik, daar denk, dat, ik toch... denk dat ze denken: we laten ons niet blackmailen door de telegraaf en door Sal We doen het gewoon niet. Ja. Hoor je het? Wij ja. zeggen dus uh, van niet. Dus uh, Post.nl denkt dat het zaakje wel overwaait. En We gaan het uh, gewoon meemaken.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 Maar ouders weten vaak van niks. Het is niet erg transparant. Dat gaat toch best, man. Is dit gedachtegoed wel geschikt voor kinderen? We hebben echt wel gezien dat er mogelijke misstanden plaatsvinden. De monitor om 5.30 uur bij de Karo NTRV op MPO2. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianefonds.nl.